8 uur, het NOS-journaal, door Megens. Justitie Egypte wil Mubarak arresteren. Amsterdamse burgemeester geeft start zijn hulpactie Japan... en acties aangekondigd tegen aantasting pensioenrechten. De openbare aanklager in Egypte heeft de arrestatie gelast van oud-president Mubarak. Op Facebook schrijft hij dat Mubarak 15 dagen zal worden vastgehouden voor verhoor. Justitie onderzoekt of Mubarak zichzelf in zijn functie heeft verrijkt... en of hij bevel heeft gegeven om op demonstranten te schieten. De twee zoons van Mubarak zijn gisteren al gearresteerd. Ook zij worden ondervraagd over machtsmisbruik en corruptie. Mubarak werd gisteren in een ziekenhuis opgenomen met hartklachten... nadat hij was verhoord. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Volgens sommige berichten ligt hij na een hartaanval op de intensive care. Maar de minister van Justitie spreekt dat tegen. In de Arena in Amsterdam geeft burgemeester Van der Laan rond deze tijd het startsein voor de landelijke actiedag Nederland helpt Japan. Samen met Ajax-directeur Van den Boog en de directeur van het Nederlandse Rode Kruis Brederveld luidt hij de actie in met een slag op een Japanse gong. De bedoeling van de actiedag is het inzamelen van geld voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Japan. Aan het begin van de avond is er in de Arena een Benefietconcert met onder andere Jan Smit, Nick en Simon en de toppers. NOS zendt het concert tussen 7 en 8 vanavond uit. Na het concert wordt in de arena een benefietvoetbalwedstrijd Ajax-Shimitsu gespeeld. Die wedstrijd wordt uitgezonden door Eredivisie Live. Pensioenorganisaties bereiden zich voor op een harde strijd tegen een slecht pensioenakkoord. De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden heeft daarvoor de Stichting Pensioenfatsoen opgericht. Via die stichting zal een langdurige juridische strijd worden gefinancierd. Het overleg tussen het ministerie van Sociale Zaken, vakbonden en werkgevers over een pensioenakkoord ligt op dit moment stil. De gepensioneerden zeggen weinig vertrouwen te hebben in de plannen die nu achter de schermen worden ontwikkeld. Ze zijn bang voor aantasting van opgebouwde rechten. Een slecht pensioenakkoord zal tot aan de hoogste instantie worden aangevochten via de stichting Pensioenfatsoen. Zegt de belangenorganisatie die naar eigen zeggen indirect 2 miljoen leden vertegenwoordigt. Chipmachinefabrikant ASML blijft goed draaien. Het bedrijf uit Veldhoven boekte in het eerste kwartaal netto-winst van 405 miljoen euro. Het was tientallen miljoenen euro's meer dan verwacht. Er kwamen voor 845 miljoen euro aan orders voor nieuwe machines binnen. ASML had in het vierde kwartaal van vorig jaar... al een extreem hoge orderinstroom. In de recessie stelden bedrijven als Intel en Samsung... de aanschaf van dure chipmachines uit. Maar eind vorig jaar nam de vraag ineens sterk toe...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 Vijf Europese fabrieken van het Japanse automerk worden daardoor getroffen. Het zijn fabrieken in Groot-Brittannië, Frankrijk, Turkije en Polen. In Noord-Amerika kondigde Toyota al eerder een productiestop voor een aantal dagen af. Manchester United en Barcelona zijn door naar de halve finale van de Champions League. Manchester won opnieuw van Chelsea, dit keer met 2-1. De ploeg uit Londen moest in de tweede helft met tien man verder naar een rode kaart voor Ramirez. Barcelona won de uitwedstrijd tegen Tsjachtstad Donetsk met 1-0... na een thuisoverwinning van 5-1. Het weer. Vanochtend zonnig. Later ontstaan stapelwolken in het binnenland. Kan hieruit een bui ontstaan voor 10 graden in het noorden, 13 graden in het zuiden. Morgen veel bewolking in het zuiden en in het noorden opnieuw zon en stapelwolken. AMW verkeersinformatie met 33 files, 140 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is bovengemiddeld druk en dat komt vooral door problemen bij Rotterdam en in Brabant. Ik begin bij Rotterdam op de A4 vlaardingen hoogvliet Tussen het knooppunt Ketelplein en het knooppunt Benelux staat 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk eerder vanochtend op de A15 in de richting van Europoort. Tussen rotterdam IJsselmonde en Spijkenisse staat een dikke 18 kilometer file. Maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug. Twee kilometer door een ongeluk. De rechterrijstok is daar dicht. En in Brabant op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Hilvarenbeek en Beek en Best staat 16 kilometer. De wekker maakt je wakker, maar waar sta je voor op? 365 heeft een nieuwe kijk op werk. We willen stimuleren dat we allemaal werken en leven met bevlogenheid.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Voormalig Egyptisch president heeft het zwaar officieel aangeklaagd en opgenomen in het ziekenhuis. En twee zonen van Mubarak zijn ook nog eens opgepakt. Straks het laatste nieuws van onze correspondent Nicole Fever. Consumentenbond is zelf niet zo consumentvriendelijk. Ga maar eens bellen en het kan nu helemaal niet meer ontgaan zijn. Het is actiedag voor Japan. We gaan gelijk door naar de Amsterdam Arena. Daar vindt de aftrap plaats van, van de actie. Joris van der Kerkhof is daar, Joris, vertel. Uh, Nederland helpt, of NL helpt Japan. Uh, NL helpt in het zwart, Japan in het rood. Uh, witte ballonnen en een uh, rode ballonnen in een rondje de, daarbij. Midden in, nou ja, aan de zijkant van de arena. Het lijkt erop alsof je aan het touwtje trekt, meneer Bredeveld, directeur van het Rode Kruis. Dat ze zo omhoog gaan. Maar dat is niet de bedoeling. Nu nog even niet, uh, misschien later, maar ik denk dat het zo moet blijven voorlopig. Ja, daarnaast staat een gong. Ja. En daar wordt op geslagen dan? Ja, slaan we dadelijk op om uh, de actie echt officieel te starten. Ja. Die actie, daar zou je van zeggen van... Nou ja, daar hebben de Japanners in eerste instantie van gezegd van... Nou, oh, dat kunnen we allemaal zelf wel, hebben we niet nodig. Waarom komt die nu wel? Nou, dat was helemaal in het begin, dat de Japanners zeiden... We gaan eerst even kijken wat er nou precies nodig is. En na een paar dagen waren ze al gauw erg onder de indruk. En toen hebben we al contact gehad over de steun die we nu gaan bieden. Ja, achter u staat de directeur van, van Ajax. Die oefent al een beetje met, met de, de, de, de, de hamer om op de gong te gaan, te gaan slaan. Die sloeg bijna tegen de directeur van het, van het Rode Kruis. Die krijgt ook zijn eigen hamer. Succes daarmee. Dank u wel. In de loop van de dag uh, worden dan hier uh, gereporteerd door allerlei uh, artiesten die uh, vanavond uh, gaan, uh, gaan, gaan optreden. Nick en Simon, Jan Smit, Nationaal Ballet is er, Kinderen voor Kinderen zingen met Jamai. Uh, Alexander en Glennis, de toppers zijn er ook. En dan in de loop van de avond wordt het publiek een beetje verwelkomd... met DJ Dennis van der Geest, die muziek laat horen. En dan begint om zeven uur het benefietconcert concert... en daarna een wedstrijd van Ajax tegen Shimizu. Drie heren bij elkaar, de burgemeester van Amsterdam... de directeur van Ajax en de directeur van het Rode Kruis... dan naast elkaar en met het idee van we gaan zo die, die actie openen. Die actie waar mensen bij kunnen zijn... Uh, in de arena waar, uh, yeah, waar mensen bij kunnen zijn. Ja, er moeten foto's gemaakt worden ook. En dan sta ik net precies in het beeld... waar mensen dan het vervelend vinden dat, het, dat ik dan midden in het beeld sta. Daar hebben ze dan ook alweer uh, gelijk in. Uh, kan ik me zo voorstellen. Want het gaat tenslotte om Nederland uh, die uh, Japan helpt. Nederland dat Japan helpt. En uh, nou ja, daar sta ik natuurlijk uh, enorm in de weg. Uh, drie heren die, uh, die gaan slaan. Ja, volgens mij mag je best gaan... een rood dingetje wat er op uw uh, hamer zit... Ik, uh, ik vind het een aardige uitnodiging, maar ik wacht toch op de regie. <laughs> ja, Oké, okay. nou dan doen we dat, uh, doen we dat zo, uh, zo, zo later. We horen zelf al hoe de actie begint uh, later uh, in de uitzending hier in de arena, waar uh, midden op het uh, gasveld, het prachtig groene gasveld, uh, iets wordt neergelegd waar, waar de muzikanten straks op kunnen gaan, uh, gaan staan. Die gong gaat klinken voor een actie Nederland. Japan. Nou, we gaan even verder over Japan praten, Joris. En geef maar een gil als uh, het gaat beginnen bij jou daar in de arena. Dan keren we naar je terug. We praten verder, ik zei het al, met Jan Geers. Hij woont midden in het rampgebied in Japan. We hebben eerder gesproken met uh, mensen in uh, Tokio, of dichtbij Tokio, nu naar, uh, naar Sendai. Meneer Geers, goedemiddag voor ja. u, denk ik. Goedemiddag, ja. Het is hier middag, ja. Ja, Hoe is het uh, bij u? Eh... Uh... Ja, nou, het rampgebied zitten wij eigenlijk uh, kilometer twintig vandaan, hè? Ik woon hier zelf in uh, Sendai. Mm -hmm. En daar uh, is wel de, de, die schok geweest, maar het rampgebied is uh, kilometer of twintig. En uh, dat is bij zee dus. En dat is wel even anders. Hier mm -hmm. is het eigenlijk vrij rustig nu. En uh, is, is, is het leven alweer nou, opgepakt? Het komt, weer, het komt weer een beetje op gang, maar het is nog allemaal, uh, gaat allemaal nog stroef. Want uh, het verkeer dat uh, wil nog niet erg. De, de bussen rijden ma maatjes, uh, op maatjes. En uh, de treinen rijden nog vrijwel niet. Dus uh, het is allemaal nog een beetje, uh, nog een beetje lastig. Hm. En meneer Geers, al die mensen die bij u in de regio dakloos zijn geworden, waar zijn die? Uh, ah, die ja, dakloze mensen <laughs> die, die, die helemaal niks meer hebben, die zitten in opvang te huizen, opvangcentra. In te hm. Dat zijn meestal scholen. En uh, wijk, wijkgebouwen en zo, en, en, en, en stukken van ziekenhuizen worden ook wel gebruikt en zo. Daar zitten dus de meeste mensen. Ja. En hoe is het daar, in, in die centra? Ja, mm, ik, ik ben daar zelf niet, niet geweest, want uh, ze hebben liever niet dat, uh, dat, laat maar zeggen, leken daar naartoe gaan. Ze hebben eigenlijk alleen maar professionele mensen nodig. Hè. Dus hoofdverleners ja. en, uh, nou, volunteers heet dat dan maar, doktoren en, en al dat soort mensen. En, Mensen die de boel uh, op poten kunnen zetten en zo. Dus ik, ik ben er zelf niet geweest. Maar ik ben wel een stukje in het rampgebied uh, gaan kijken even. Omdat mijn familie daar ook woont. Dus uh, ben ik automatisch, uh, dan moest ik eventjes daar doorheen uh, met de auto gaan proberen te gaan. Uh. Okay. Dat is niet zo leuk om te zien. Hè. Nee, kan ik me voorstellen. Meneer Geers, als u even wilt blijven hangen, dan gaan we uh, terug naar uh, de Amsterdam Arena. Waar de actie op dit moment uh, gaat beginnen. Ja, zo simpel kan het zijn. Directeur van het Rode Kruis, directeur van Ajax en de burgemeester van Amsterdam... alle drie met een slagwapen eh, in hun hand eh, gaan nu op een gong slaan. Yeah. Dat is de akoestiek van de arena. Eh, dit klinkt keihard. Hopelijk is de akoestiek straks van alle eh, eh, de muzikanten die hierop gaan treden... nog veel en Veel mooier. Een actie die dus bij deze begonnen is. Ja, meneer Geers, in Sendai, vlakbij, ja. eigenlijk midden in het rampgebied. Ja. Heeft men behoefte aan buitenlandse hulp? Daar bij u? Uh, nou, behoefte dat weet ik, dat geloof ik niet. Nee, Want, maar de Amerikanen die, die, die werken, die helpen wel mee hier, het ja. Amerikaanse leger. En uh, er zijn veel relief mensen ook uit Amerika over. Maar behoefte weet ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Ja. Ze kunnen het zelf ook wel uh, naar nou, aardig houden, want er zijn ongeveer honderdduizend uh, self-defense uh, soldaten hier uh, bezig ook. Dus, ja, dus het ik gaat niet denk... zozeer om geld of om, om praktische nee, nee, hulp, maar nee, nee. meer misschien de morele support die u nu ja, kan voelen? Nou, ik, ja, ik, ik weet niet of ze hebben het waarschijnlijk niet afgewezen, denk ik. Maar uh, of het ook, is het gekomen? Want ik weet het eigenlijk niet hoor. Nou, het, het komt er nog aan. Het, het wordt op dit moment, as we speak, wordt er geld verzameld. Uh, onder uh, andere ook in Nederland. Wat ja. ik nog wilde weten, want we hebben eerder ook ja. gesproken met een uh, galeriehouder uh, in Tokio. Ja. En die zegt, ja, er komt eigenlijk niet zo heel veel publiek af op dit moment. Mensen hebben wat anders aan hun hoofd, geven er ook geen ja. geld aan uit. U geeft ja. pianolessen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Is, is daar nou veel vraag naar op dit moment? Nou, op, de, op dit moment niet zo erg. Veel van mijn leerlingen die hebben, die hebben afgezegd, want die zijn wel een beetje in de war ook natuurlijk. Maar het studeren komt er ook niet meer van, want uh, er zijn steeds naschokken. En uh, nou, dat, dat is niet zo erg goed voor de, voor de concentratie, hè? Nee. nee, daar heeft u dus elke dag nog last van, ook zelf. Ja, dat, dat kan nu ook elk ogenblik weer komen. Je hebt het, uh, nou, nu is het niet meer om de vijf minuten, maar nu oh. om het half uur ongeveer. Dus u, raak, raak je daar gewend aan, of niet? Ja, ja, je raakt wel gewend aan die kleine schokken, maar je weet nooit of het een groter gaat worden. Hè? Want er zit ook uh, wel eens tussen van, uh, uh, om, uh, hoe zeg je dat, met de schaal van richter nummer 6 of zo. Ja. Of 5, en dat is erg vervelend. Ja. Maar zo tot 3, 4 uh, is er, uh, oh hallo, ja dank u wel zo. <laughs> Oké, okay. ja. nou laten we hopen dat het echt groter uitblijft, meneer Geers, Dank dat u, ja. ons, dat u ons te woord wilde staan. Ja. Okay. Ja, laten we natuurlijk meer over de actie voor Japan... die nu officieel is gestart. We hebben het ook over de rechtszaak tegen John Demjanyuk... die nadat het einde Nederlandse mede-aanklagers... mogen vandaag en morgen hun pleidooi gaan houden. Eerste verkeersinformatie. Dennis, mooi bij de AWB met een paar hele lange files. Ja, inderdaad, Marcel. Er staan een paar flinke bij Rotterdam en in Brabant. Uh, ja, Ik ga gewoon even het rijtje met bijzonderheden af. De A12, Utrecht-Den Haag. Daar staat tussen Zevenhuizen en Zoetermeer... zeven kilometer door een ongeluk. Er is er één rijstrook afgesloten en op de a 5 ...bij Rotterdam in de richting van Europoort. Tussen Rotterdam, IJsselmond en Spijkenisse... ...18 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is weer vrij hier. En door die file staat het ook vast op de A4... ...Vlaardingen-Hoogvliet, 4 kilometer voor het knooppunt Benelux. A16, Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en het knooppunt Klaverpolder... ...5 kilometer door een ongeluk. De rechter rijstuk is dicht. En in Brabant op de A58, Breda-Eindhoven... ...tussen Hilvarenbeek en Beek West, 16 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg ook weer vrij. Dit is het L US Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 8. We gaan naar Egypte, want justitie richt zich in het land nu op de familie Mubarak. Oud-president en zijn twee zonen zitten de komende twee weken vast voor verhoor. Gisteren, toen Mubarak werd ondervraagd, kreeg hij hartklachten. Hij is ook afgevoerd naar het ziekenhuis. We gaan maar even praten met correspondent Nicole de Vever. Nicole, wat zijn nou de laatste berichten over de gezondheidstoestand van Mubarak? Hoe is het met hem? Nou, de berichten die verschillen nogal, maar in ieder geval is hij gezond genoeg bevonden om het verhoor... Vast te zetten, het uh, vo en voor te zetten. Um, de berichten kwamen na zijn arrestatie gisteren. En meteen zeiden de tegenstanders van Mubarak. die aandringen op zijn berichting. Ja, je ziet het, hè, de man wordt opgepakt. en op dat moment, na 30 jaar. voelt hij zich opeens niet goed. Maar zijn aanhangers, en zo meldde ook de TV die zeiden dat de druk zo groot was geworden. dat uh, hij onwel was geworden. En dan had de man natuurlijk al gezondheidsklachten. en is hij in de tachtig. Maar uh, aan een verhoor gaat hij niet ont ontkomen. Hij uh, wordt nu de komende 15 dagen. Ondervraagd. En hetzelfde lot wacht zijn zonen, Jamal en Allah. Ook zij zullen worden verhoord. En waar ze dan over gaan spreken is bijvoorbeeld over hoe komt de familie aan het vele geld wat ze hebben. Uh, hoe zit het met de corruptie? Eigenlijk wil het volk dat de uh, familie verantwoording aflegt voor de wandaden die zijn begaan de afgelopen 30 jaar onder het regime van Mubarak. Ja, dan worden ze dus aangeklaagd en dan waarschijnlijk voor corruptie, Nicole? Corruptie is, uh, is een van de... Uh... ...of dingen waarover gesproken gaat worden. De familie beschikt over miljarden. En als je dan kijkt hoe het met de economische situatie in het land is... ...dan willen de mensen gewoon weten van... ...hoe komt men aan het geld en gaat men het nog terugbetalen. Maar men wil meer. Men wil ook dat er verantwoording wordt afgelegd... ...voor de martelingen, voor de mensen die gedood zijn... ...de afgelopen dertig jaar voor de onderdrukking. Dus het zullen meer vragen zijn die de familie moet gaan beantwoorden. En je zei het al, die De oppositie twijfelt aan de gezondheidsproblemen van Mubarak. Zijn er ook nog mensen die ja meeleven met uh, deze man. Nou ja, in de afgelopen 30 jaar er zijn er natuurlijk ook mensen die voor zijn regime hebben gewerkt, die echt in de man geloven. En je zag er al gisteren dat er uh, wat kleine demonstraties waren van voor- en tegenstanders van, uh, van Mubarak. En ja, de, de, de aanhangers die vinden het uh, natuurlijk een groot schandaal wat er gebeurt. Die zeggen, deze man heeft het land gediend en moet je kijken hoe die daarvoor wordt bedacht, uh, bedankt. Ja, en afgelopen vrijdag uh, zijn natuurlijk grote demonstraties geweest waar juist werd uh, geëist dat Mubarak voor het gerecht uh, zou verschijnen. Ja, komende vrijdag zal er waarschijnlijk ook wel weer gedemonstreerd worden... en zal die eis weer kracht worden bijgezet. Oké, okay. Nicole Lefever, dank je wel weer. In het proces tegen kampenbewaarder John Demjanjoek... krijgen vandaag en morgen 23 Nederlandse mede-aanklagers... de gelegenheid een requisitor te houden, een aanklacht in de rechtszaal in München. Ook mogen ze een strafeis formuleren. Gaan we over praten met advocaat van een van de mede-aanklagers, Manuel Bloch. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die Nederlandse mede-aanklagers mogen het woord gaan voeren. Wat zullen ze dan ongeveer gaan zeggen? Nou, ze zullen nog een keer zeggen wat ze in het begin van het proces al gezegd hebben. Namelijk verklaren over hun familieleden die in Sabibor zijn omgebracht... voor wie ze hier zijn in München. Uh, dus dat uh, zullen ze denk ik herhalen. En het bijzondere in, in het Duitse strafrecht is... dat ze dat niet alleen een verklaren, maar ook een strafeis uh, mogen formuleren. En zullen, ze dus, dat, zullen ze dat zelf gaan doen? Dat zullen zij ook... Zelf gaan doen. Want de officier van justitie heeft natuurlijk als hoofdaanklager drie weken geleden al een eis neergelegd van zes jaar gevangenisstraf. Maar zij mogen als mede-aanklager daar ook uh, zichzelf over uitlaten. Mm. En u zei het al eventjes: ze mogen als mede-aanklagers ook um, een strafeis formuleren. Ja. Hoe moeten wij dat nou interpreteren hier in Nederland? Is dat symbolisch of zal de rechter de eis van de mede-aanklagers ja, serieus nemen meenemen in het vonnis? Nee, ik denk niet dat dat alleen symbolisch is, het Duitse strafrecht kent die mogelijkheid. Echt natuurlijk is het zo dat de officier van justitie de hoofdaanklager is dat zijn stem en zijn eis zwaar zal gelden. En die eis was nogmaals zes jaar gevangenisstraf, maar nou ja, die mede-aanklagers zullen zich daar ook over uitlaten. En die zijn van groot belang in dit proces, omdat zij dat proces eigenlijk levend maken. Het gaat over gebeurtenissen uit 1943, dat is lang geleden, waren die mede-aanklagers hier niet bij, was het eigenlijk een papieren proces geworden wat doods... Nu blijkt, uh, hoe levend dat nog is, die gevolgen van Sobibor. En ik denk dat uh, de uitlatingen die die mede-aanklagers zullen doen... over wat zij vinden dat een gerechte eis uh, zal zijn in deze zaak... wel degelijk zal meewegen voor die rechters in deze zaak. Ik kan natuurlijk niet uiteindelijk in de raadkamer uh, kijken van die rechters... Uh, en precies weten hoe ze dat nou gaan meewegen. Ja, u kunt wel meekijken uh, uh, en denken misschien met die mede-aanklagers... in ieder geval met uw cliënt. Wat betekent dat voor ze dat ze dit zelf mogen vertellen, een eisen... Ja, ik denk dat uh, dat, dat uh, voor alle Nederlandse mede-aanklagers heel individueel uh, doorwerkt. Ik denk dat, uh, dat voor sommigen uh, de gerechtigheid uh, belangrijk is en de straf uh, niet zo belangrijk, hè, dat de waarheidsvinding eigenlijk voorop staat. En voor anderen zal het wel degelijk uh, belangrijk zijn om hier ook een eis te formuleren en te, te, tegenover die man die daar in die rechtszaal zit of ligt ook te kunnen zeggen van ik eis een gevangenisstraf. En ik denk dat daar heel individueel... Uh, ...en verschillend uh, mee zal worden omgegaan. Ja, en natuurlijk ook dan... Uh, ...kijk maar naar de reactie van Demian Joek. Die ligt, we kennen die beelden... ...steeds op een bed met een pet ja. die boven zijn ogen. Wat is uw ja. indruk? Krijgt hij daar iets van mee? Ja, daar krijgt hij genoeg van mee. Uh, het is natuurlijk toch ook een showtje... ...wat daar wordt opgevoerd. Want als de uh, zitting wordt ondergebroken... ...zit hij ineens rustig te kletsen met zijn advocaat. Dus dat valt wel ah. mee. En we hebben ook wel berichten uit de gevangenis... ...dat hij daar rustig nog uh, over de afdeling rondhuppelt. Dus... Ja, dat de rechtbank daarvoor heeft gekozen dat de verdachte in deze zaak mag liggen... met zijn pet op en zijn zonnebril op, is natuurlijk ook uit praktische overwegingen gedaan. Hij is natuurlijk 90 jaar oud, daar is geen ontkomen aan. En hij moet in Duitsland aanwezig zijn bij dat proces. Dus dat is de reden waarom die rechtbank heeft gekozen voor een tussenweg... en dat hij mag liggen bij dat proces, maar dat hij er genoeg van meekijkt en ook zelf verklaringen heeft afgelegd tot drie keer aan toe de laatste anderhalf jaar. Dat staat buiten kijf. Goed, de is dan toch een beetje een afsluiting hebben. Gaan we dan, dan langzaam richting Vonnis? Want het heeft lang genoeg geduurd. allemaal. Het ja. um, duurt nu al anderhalf jaar, dit proces. Maar uh, ja, als alles goed gaat, uh, zijn we uh, vandaag en morgen bezig met de remissietoren dus van een Nederlandse mede-aanklager. zal drie, vier en vijfde advocaat van Demiani ook aan de beurt zijn. En dan zal, als het goed gaat, uh, 11 en 12 mei de rechtbank vonniswijzen. wijzen. Manuel Blog, advocaat van de, een van de mede-aanklagers. Dank u wel voor uw verhaal. Dank u. Goedemorgen. Zes minuten voor uh, half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een proefabonnement nemen en er dan later achterkomen dat je aan een abonnement vastzit. Dat overkwam aanvragers van de gezond gids. Die hadden volgens de uitgever zelf bij ontvangst van het kennismakingsnummer schriftelijk aan moeten geven als ze een echt abonnement niet zagen zitten. Dat klinkt normaal als een zaak voor de Consumentenbond. Maar wat schetst ons verbazing dat blad is van de Consumentenbond? Ga maar eens even met ze praten. Directeur Bart Combé. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, wat zou u tegen mensen zeggen als het over een ander blad ging? Nou, we, uh, de, we willen graag zo laagdrempelig mogelijk mensen laten kennismaken met uh, de Consumentenbond. Dus we hebben inderdaad een proefabonnement wat automatisch verlengd wordt na de proeflidmaatschap. Uh, ja. Dat wordt uh, van tevoren aangegeven hoe dat in elkaar zit. En daarna worden mensen ook nog twee keer per brief herinnerd uh, dat ze het moeten opzeggen. Mm -hmm. En mochten ze ook dat vergeten. Uh, en het blijkt dat na de afloop van de proefperiode ze het helemaal niet willen... dan gaan we uiteraard coulant ermee om. En dan gaan we natuurlijk niemand vasthouden aan een abonnement wat hij niet wil. Ja, nou goed. Uh, ik zeg dat natuurlijk omdat u normaal gesproken tegen dit soort dingen ageert. Is het niet een beetje scheef dat de Consumentenbond nu zelf uh, dit soort praktijken hanteert? Nou ja, het heeft ermee te maken dat wij een maatschappelijke organisatie zijn... die bestaan bij uh, de steun van onze leden. We, wij krijgen geen subsidie of iets dergelijks. En u denkt, Kip, ik heb je. Als, ik eenmaal, als jij wel binnen bent, dan blijf je ook maar. Nee, nee, juist niet. Oh. Uh, maar we willen het wel. Sommige mensen zijn heel erg betrokken. en die willen heel ver gaan om ons uh, te steunen. En andere mensen die vinden on ons werk wel sympathiek. maar staan daar nou ook niet elke dag bij stil. Uh, die mensen die mis je. Op het moment als je uh, het is eigenlijk te moeilijk maakt om, uh, om lid te worden. Oh, dit doet voor deze u voor de consumenten? Wij zijn een maatschappelijke organisatie die opkomt voor consumenten. Ja, nee, maar ik bedoel, uh, ze vasthouden voor dat blad. Dat doet hij allemaal voor ons. Nee, maar we gaan dus niemand vasthouden die dat niet wil. Uh, als mensen uh, die proefperiode laten verstrijken. en ze willen toch dat abonnement niet hebben. dan gaan we daar gewoon coulant mee om en dan zeggen we het gewoon op. Ja, coulant of niet, maar mensen moeten zelf actie ondernemen. En u weet misschien uit eigen ervaring ook hoe dat is. Dat gaat meneer Combee soms niet zo makkelijk, of men vergeet dat. Ja, maar als men het dus vergeet en dan later merkt... ja, maar dit abonnement wilde ik helemaal niet... dan zeggen we dat abonnement gewoon op. En het is bedoeld voor mensen die uh, ons wel uh, willen steunen... die ons werk sympathiek vinden en dat de moeite waard vinden... maar die daar nou ook weer niet elke dag zelf bij stilstaan. Uh, en die mensen die zou je uh, missen als je actief aan hen vraagt... Hè, want daar hebben ze misschien niet aan gedacht. Nee. Alles goed en wel, vindt u dit nou een juiste methode? Dit is een methode die, uh, die goed werkt, want het een laagdrempelige manier ja, ho, ho, biedt dat, dat om met ons niet. kennis te maken. Vindt u dit een goede manier? Vindt, vindt u dit uh, netjes naar, naar consumenten zelf? Wij zijn heel eerlijk. In, van tevoren ja, vertellen dus, we precies ja. hoe het zit. We herinneren mensen daar okay. nog twee keer aan. En daarna, als het toch allemaal de bedoeling niet was, dan zetten we het recht. Hm. Kreeg u er veel klachten over? Uh, nou, Er zijn natuurlijk mensen die, uh, die zich erover overvallen voelen. En die zeggen, ja, maar ik wilde dit abonnement helemaal niet. En zoals ik zei, dan zeggen we dat abonnement gewoon op. En mag dit volgens de wet? Want een stilzwijgend verlengen mag niet, hè? Dat weet u. Nee, dit mag, vol, dit mag volgens de wet. Daar zijn allerlei regels voor en we houden ons ruimschoots aan die regels. Uh, die wet die verandert overigens per 1 januari aanstaande. Uh, verenig, maatschappelijke verenigingen zijn er dan overigens weer van uitgesloten. Uh, maar wij houden ons wel gewoon aan die wet. Goed. Nou, hartelijk dank voor uw uitleg, meneer Combee. Bart Combé, hoorde u directeur van de Consumentenbond?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 Actiedag Nederland helpt Japan van start en arrestatie Mubarak op Facebook aangekondigd. Goedemorgen, half negen exact. Ik ben Dorold Megens. Klein half uur geleden is in de Amsterdam Arena het start zijn gegeven voor de landelijke actiedag Nederland helpt Japan. Burgemeester van der Laan, Ajax-directeur van den Boog en de directeur van het Nederlandse Rode Kruis Brederveld openden de dag door op een Japanse gong te slaan. De akoestiek van de arena. Uh, dit klinkt keihard. Hopelijk is de akoestiek straks van alle uh, uh, de muzikanten die hierop gaan treden... nog veel en veel mooier. Een actie die dus bij deze begonnen is. Hoe toepasselijk. Kronk een beetje als een ouderwets begin van een uh, NOS-journaal. Joris van de Kerkhof bij het slaan van de gong. Bedoeling van de actiedag is het inzamelen van geld voor de slachtoffers... van de aardbeving en de tsunami in Japan...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 En of hij bevel heeft gegeven om op demonstranten te schieten. De twee zoons van Mubarak zijn gisteren al gearresteerd. Ook zij worden ondervraagd over machtsmisbruik en corruptie. Pensioenorganisaties bereiden zich voor op een harde strijd tegen een slecht pensioenakkoord. De gepensioneerden zeggen weinig vertrouwen te hebben in de plannen die nu achter de schermen worden ontwikkeld. We zijn tegen het helemaal op de schop nemen van het bestaande stelsel... wat het beste ter wereld is, wat al decennia bestaat... en wat ineens niet meer houdbaar zou zijn. Daar geloven wij niets van. Een slecht pensioenakkoord zal tot aan de hoogste instantie worden aangevochten... via de stichting Pensioenfatsoen. Die stichting is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden... om de juridische strijd te financieren.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 Zowel werknemers als werkgevers zijn slecht af bij zulke uitzendbureaus. Werknemers omdat ze onverzekerd werken. En werkgevers omdat ze achteraf aansprakelijk kunnen worden gesteld. Opnieuw is er bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten... een massagraf ontdekt. Daarin 28 lichamen. Vorige week werden in diezelfde omgeving ook al een aantal lichamen gevonden. Het totaal aantal ligt nu op 116. De politie tast nog in het duister naar wie de slachtoffers zijn... zegt correspondent Robert-Jan Vrielen.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 Het weerbericht van Weer Online. Het is zonnig en op dit moment liggen de temperaturen tussen 8 graden aan de kust... en 3 graden in het zuidoosten van het land. Langs de noordwestkust staat een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten... en in de rest van het land staat weinig wind. Later in de ochtend ontstaan veel stapelwolken... en vanmiddag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af... met in het binnenland kans op een enkele bui. De wind draait vanmiddag naar het noordwesten en is matig van kracht.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 Awb verkeersinformatie met 160 kilometer aan files. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Dat komt door een aantal ongelukken... maar ook door een kapotte auto op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Bunschoten staat daardoor 6 kilometer file. En op de a 4 vlaardingen hoogvliet tussen het knooppunt Ketelplein en het knooppunt Benelux... 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk eerder vanochtend op de A15. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer. 7 kilometer door een ongeluk. Er is nog steeds één rijstrook dicht... En bij Rotterdam lange file op de A15 richting Europoort. Tussen het knooppunt Ridderkerk en rotterdam scharloos 11 kilometer. Dat komt dus door dat ongeluk eerder vanochtend. A27 gooi ik hem Utrecht. Tussen Everdingen en Nieuwegein 3 kilometer. De spitstrook is daar dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. De weg is weer vrij, maar tussen het knooppunt De Baars en Oorschot... staat in totaal nog 9 kilometer file.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 Ga voor direct contact met je cliënt. Ben jij inzetbaar? Kijk op inzetbaar.nl. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Gaan we gelijk naar Berlijn. Staatsbezoek van koningin Beatrix aan Duitsland. Ze, uh, zou nu zo ongeveer met gevolg bij de Brandenburger Tor aankomen. Maar Menno Reemeyer, uh, dat doet ze niet. Uh, nou, uh, wel vlakbij. Het, het, het, het regent, het waait hard met de Brandenburgentor. Ik kan hem zien als ik hem Maar die dan nog vol in de. bij Hotel Adlon, het beroemde Hotel Adlon. Het hotel voor de jongere luisteraars waar Michael Jackson um, zijn kindje uh, van een balkon uh, zo naar buiten liet zwaaien Om beeld te geven. Aan de koningin denoceert we zometeen buiten staat van We gaan het er even weer proberen als je stil blijft staan. Want je bent wel erg fragmentarisch aan het binnenkomen hier. Pro praat nog eens rustig tegen ons? Ja, het is allemaal wat, uh, wat lastig met de regen, denk ik. Het gaat al iets beter. nu te verstaan. Het gaat iets beter. Eén oranje is die hier van valt. Nou, maar we dienen maar misschien een beetje te lullen we staan met zo'n prachtig bord. De koningin komt niet langs. Je zegt, de koningin komt niet langs. Dat is jammer. Hij knikt wat. Ja, uh, uh, misschien wel verwijst. Dat zegt niet veel. Nee, de koningin moet zo naar buiten komen. Er staat een randje vol mensen te kijken. Uh, dus op zich uh, uh, gaat ook niet heel veel verloren aan het feit dat ze niet onder de toren doorloopt. Jammer voor de, voor, voor de fotografen en jammer voor de tv-camera's. Nou, nog even kort. Wat, wat gaan ze nog meer doen? Uh, um, ze gaan wel een vaart maken over de ziekte. Ik ga er maar het uh, bedekt is. Maximaal naar een uh, school waar het gaat om uh, natuurlijk hoe daarmee om te gaan. Uh, dan is er nog een uh, ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap vandaag. En aan het eind van de dag worden wij afgesloten de tegenprestatie... zoals het heet, het zetgebouw met uh, vier... Uh, het nou, ik... <lacht> ja, gaat, gaat niet die mee, goed nee. nee, dat komt niet meer goed. Uh, Beno Reemmeijer, in ieder geval, dank je wel. Het programma vandaag is een dagje Berlijn. Uiteindelijk ontmoeting uh, met Duitse jongeren ook nog. En s'avonds een concert. Beno Reemmeijer vanuit uh, Berlijn. Misschien kunnen we straks nog eventjes proberen. Uh, als de lijn wat beter is. We gaan naar um, de zaak Geert Wilders. Want die staat vandaag in het teken van het dinertje. Weet u nog? Het gaat over dat etentje bij Bertus Hendricks... ...Midden-Oosten-deskundige van Klingendaal... ...waar zowel Arabist Hans Janssen en rechter Tom Schalken te gast waren. Daar is heel veel om te doen geweest. We gaan naar Jeroen de Jager. Die staat bij de rechtbank in Amsterdam aan de Parnassusweg daar. Um, wat staat er te gebeuren, Jeroen? Um, ja, het verhoor dus van uh, de drie aanwezigen... ...er waren meer aanwezigen, maar de drie belangrijkste aanwezigen... ...op dat etentje. Allereerst de Arabist Hans Janssen, getuige... Uh, namens de verdediging. Uh, die aanwezig was op dat etentje. Die zal als eerste worden gehoord. Vervolgens Tom Schalke, de rechter bij het Hof. Een van de rechters die de vervolging van Wilders heeft uh, bevolen. En uiteindelijk uh, onze eigen berg, Hendrik, zal ik maar zeggen. Uh, de man die uh, gastheer was, die avond eetje werd bij hem thuis gegeven. Ja, en de grote vraag is natuurlijk: is er sprake geweest die avond van beïnvloeding van die getuige Hans Jansen door de rechter Tom Schalken? Uh, de vraag is nog niet eens zozeer of er. Uh, sprake is geweest dat Hans Janssen is beïnvloed. Hij zegt zelf namelijk van niet. Maar uh, de vraag is vooral of Tom Schalke geprobeerd heeft... om die Hans Janssen uh, te beïnvloeden. En als dat uh, aangetoond wordt, ja, dat is toch wel uh, heel vervelend. En dan zou de zaak zelfs uh, helemaal kunnen stranden. Nou, Jeroen, deze drie mannen even een paar vragen stellen, denk je? Dat uh, kan niet moeilijk zijn, maar zo eenvoudig is het niet. Wat moet er allemaal gebeuren? Ja, wat ik begrepen heb is dat ze eerst zometeen om negen uur uh, alle drie binnen zullen komen in de rechtszaal. Dan uh, zullen ze uh, een algemene inleiding te horen krijgen van, uh, van, de, rechter, van uh, de voorzitter van de rechtbank van de Oosten. Uh, dan, worden, dan wordt eerst Hans Jansen gehoord. De andere twee worden dan in aparte kamertjes gezet hebben geen contact met elkaar, kunnen ook de rechtszaak niet volgen... kunnen dus niet horen welke vragen er worden gesteld aan Hans Janssen. En zo zullen ze dus alle drie apart worden verhoord... zodat er geen sprake kan zijn van beïnvloeding... om dat woord maar weer eens te gebruiken. Um, en dan uiteindelijk aan het eind van de dag zullen we een beetje weten... hoe dat etentje nou precies is verlopen en uh, of Tom Schalke de rechter geprobeerd heeft om, uh, om Hans Janssen te beïnvloeden. Oké, okay, nou dan horen wij later meer van jou. Jeroen de Jager bij de rechtbanken in Amsterdam. Tien over half negen geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De gemeente Utrecht wil dat de commissie Gelijke Behandeling onderzoekt... of de organisatie van de jaarlijkse marathon buitenlandse deelnemers discrimineert. Nederlandse deelnemers kunnen in die marathon namelijk veel meer geld verdienen dan de buitenlanders. trainer Fred van Mook langs de atletiekbaan in Leidse Rijn. Dit, dit groepje komt weer aan. lopen de twee marathonjongens zelf op kop. Twee haars mogen even uitrusten. Een stelmannen traint voor de marathon van Utrecht op Tweede paasdag. Bernard, niet ontsnappen, hè? Bernard uit Zeist. En Mark, die uit Utrecht zelf komt. Ik woon hier achter in Utrecht, ja. ja. Bij de baan, ja.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 Straks de goederen die uit Japan komen moeten gecontroleerd worden op radioactiviteit. Maar de verladersorganisatie die daarmee te maken hebben, EVO, vindt dat dat niet goed loopt. Straks een discussie daarover, onder andere met de voedsel- en wareautoriteit. Eerst naar Dennis Mooi, Hoe is het op de weg, Dennis? Nou, het drukste moment uh, ligt alweer achter ons, uh, Lara. Nou, er staat nog wel steeds 150 kilometer aan files. Um, bij Rotterdam op de a 4 hoogvliet voor het knooppunt Benelux nog 4 kilometer. Dat komt natuurlijk door de problemen op de A15 in de richting van Europoort van Bespijken is daar vanochtend een ongeluk gebeurd. Weg is alweer een tijdje vrij. Het restantje file staat nog tussen knooppunt Ridderkerk... en het knooppunt Vaanplein, 6 kilometer. En op de A12 naar Den Haag, tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 6 kilometer door een ongeluk. Hier is de reis ook dicht. Veel vertraging op de A50 vanuit de Os naar Arnhem. Daar staat tussen het knooppunt Valburg en het knooppunt Grijshoort... 7 kilometer. Staat er een kapotte vrachtwagen met een lekke dieseltank en een klapband. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dan terug naar de actie Nederland helpt Japan. U heeft de gong gehoord, even na acht uur. Joris van der Kerkhover is daarbij. Dus de actie is gestart. Het inzamelen kan beginnen. Het inzamelen van geld. Maar, Joris, waar gaat dat geld naartoe? Naar uh, Japan. Ja. <laughs> en uh, en dat wordt dan uh, gebruikt voor, uh, voor uh, wat de mensen daar op dit moment het uh, het nodig uh, hebben. En wat is dat? Uh, Eva Smits is van het Rode Kruis organisatoren van de, van deze actie nu waar is het meeste behoefte aan op dit moment in Japan nou, op dit moment zitten er nog bijna 200.000 mensen in opvangcentra. Um, die blijven daar ook de komende maanden. Dus die hebben voornamelijk medische hulp nodig, tekens, um, psychosociale zorg. Want heel veel Japanners zijn getraumatiseerd door de ervaringen. Um, en daarnaast natuurlijk hebben ze nieuwe tijdelijke huizen nodig. Die gaat de overheid bouwen. Uh, maar het Japans Rode Kruis gaat de inrichting van die huizen verzorgen. En dan moet je denken aan een wasmachine, een ijskast, een magneton. Eigenlijk de basale middelen om uh, weer een huishouden te gaan runnen en je leven... En het geld wat hier ingezameld wordt gaat naar de collega's van het Rode Kruis in Japan en die doen er dan verder iets, iets mee. Het is niet zo dat de Nederlandse uh, hulpverleners daar naartoe gaan. Nee, nee inderdaad. En uh, er is natuurlijk al veel geld de afgelopen weken naar het Japanse Rode Kruis toegegaan. Dat maken we iedere week over. Um, dus we hebben de afgelopen weken natuurlijk al die noodhulp gevoed met finan financiële middelen. Um, en dit geld zullen we ook zo snel mogelijk weer overmaken. Uw rechterhand zit aan een fototoestel. En dat fototoestel is met u samen tot afgelopen zondag uh, in, uh, in het getroffen gebied geweest. Um, wat zien we hier? Ja, een beeld van een enorme verwoesting. Wat voelt u daarbij? Wat ziet u daarbij? Ja, het ziet er gewoon uit als één grote schoothoop. Dit was een gebied waar uh, na de tsunami heel veel branden zijn geweest. En dat zie je, alles is verroest, Auto's die ondersteboven totaal verroest liggen. Een school die is afgebrand. Ik ben met een meisje daar naartoe gelopen... die vertelde hoe ze zijn school uit was gevlucht. Uh, uh, dus dit naar is dat meisje? Ja, inderdaad, ze wijst hier haar klaslokaal aan. Met een grijze trui en witte hartjes op dat trui. Ja, en vervolgens ben ik met haar moeder en haar naar hun oude huis gelopen... Um, en hier is ze met haar broertje nog wat spulletjes in het, uh, op het schoolplein aan het zoeken. Mm. Hij vond de, de wiskundekubus van zijn leraar uh, terug. Dus oh, dan die was trekt hij die heel er blij daar uit, ja, ja, die heeft dat blauwe, die blauwe kubus daar in zijn hand. Maar hier zie je ook de, de moeder die, die haar huis aanwijst. En eigenlijk ook ja, de, de, de bloemenbak... Die er voorheen had gestaan en ze vertelde dat ze net bezig was met de aanschaf van de bloemen voor de lente. Ja, en je en... ziet hier alleen maar schroot, verhoest metaal, brokken beton. Ja, ja. Want, want als u zegt haar huis aanwijst, ja, dat is dus dat, dat dat is is in de verste verte geen huis in te herkennen. Nee, nee, inderdaad. Ja. Dit is ook het beeld wat u kunt de foto's zien. Uh, wat, wat is het beeld wat u mee hebt genomen zonder die foto's? Of is het een geur misschien? Het is absoluut ook een geur. Enorme vislucht die overal hangt. Uh, ook dode vissen die je overal tussen die troep ziet liggen. Maar wat me meest bijgebleven is, is uh, op een gegeven moment ook in een totaal verwoest plaatje, stond nog een huis enigszins over hu over overeind. Um, en daar kwam een oude vrouw aanlopen. Um, een familie die was daar bezig met wat spulletjes uit het puin aan het rapen. En uh, zij was de oma En uh, zij begon ontzettend te huilen. Zo'n vrouwtje van, nou, ik denk dat ze wel negentig was. Die zei, ik ben te oud hiervoor. Ik kan mijn leven niet meer opbouwen. En de tolk van het Japanse Rode Kruis, die vertaalde dat. Terwijl ook bij haar de tranen over de wangen biggelden. Ja, dan hou je het zelf ook niet droog. Dat maakt gewoon heel veel indruk. Ja. Uh, de angst voor uh, de straling. Uh, hoe wordt daarmee omgegaan? En hoe gingen jullie er zelf daarmee om? Ik ben in een stadje 35 kilometer van de kerncentrale in Fukushima geweest en ik was heel goed voorgelicht. We hadden een kijkerteller bij ons. Um, en mij was ook verteld dat die straling die daarop zou lopen... nog niet meer zou zijn dan een, een rundgefoto in het ziekenhuis. Dus ik heb me daar zelf niet zo druk om gemaakt. Maar die angst voel je natuurlijk bij de mensen daar heel erg. Uh, he, ze vertelden dat ze twee weken daarvoor uh, niet naar buiten durfden... toen het begon te regenen, omdat ze heel bang waren dat ze besmet zouden worden. En ze stelden zich ook echt wel in op dat het feit dat ze eigenlijk niet meer terug kunnen gaan naar een huis... als dat er nog stond in het gebied. Uh, maar dat ze zich ook dus voor die tijdelijke woningen moeten aanmelden en dat ze zich in moeten stellen op waarschijnlijk een toekomst in een ander gebied. En het gevoel meteen na de tsunami was, en de aardbeving, uh, van ja dit kunnen we allemaal zelf wel oplossen. Dat is veranderd. Uh, hoe gaan de mensen die u gesproken hebt uh, met die trots om uh, dat er nu van buitenaf hulp komt? Ja, dat, dat accepteren ze, want ze, ze hebben natuurlijk niks. Hè. Je loopt daar opvangcentra binnen en er zitten 150 mensen op dekens, matjes. Het is alsof je iemand slaapkamers binnenloopt. Um, dus ja, ze waarderen dat eigenlijk alleen maar heel erg. En uh, wat je vooral ziet is dat ze gewoon moeite hebben om hun emoties te tonen. En daar ligt ook voor het Rode Kruis een hele grote uitdaging voor onze hulpverleners. Uh, er zijn heel veel verpleegkundigen gespecialiseerd in psychosociale zorg... Uh, maar het kost tijd om mensen op hun gemak te stellen, ze te laten praten... en uiteindelijk te zorgen dat ze een emotie uiten van het verlies van een huis... van het verlies van dierbaren, om uiteindelijk weer het een plekje kunnen te kunnen geven... en verder te gaan met hun leven. Dank u wel. Ja, gedaan. Joris van de Kerkhof in de Arena. Voorbereidingen, u hoort dat zij nog in volle gang daarvoor die actie vanavond. Hoogtepunt ligt vanaf vijf uh, uur wordt ook uitgezonden door de NPO. Nederlands publieke omroep. En morgen komt het eerste containerschip uit Japan... in Rotterdam aan, in de haven. Met goederen die na de aardbeving en de tsunami zijn ingeladen. Goederen die nog in Japan waren... toen er een verhoogde radioactieve straling vrijkwam... uit de kerncentrale in Fukushima. Wij praten erover met Joost van Doesburg. Hij is van de EVO, dat is de vereniging van verladers. Zij hebben dus met dat ja, verladen, het laden en lossen van goederen te maken. Um, dat zijn dus de mensen... Die ...die de containers uit Japan uitladen en vervoeren het land in. Eh, meneer Van Doesburg, goedemorgen. Goedemorgen. Maakt u zich zorgen? Ja, wij krijgen zeer veel telefoontjes binnen van verontruste leden. En die vragen zich toch erg af... ...kan ik echt wel uh, mijn medewerkers veilig met vracht uit Japan laten werken? En eigenlijk kunnen wij deze vraag heel moeilijk voor uh, onze leden beantwoorden... Um, en maar de Nederlandse overheid die doet het ook niet echt. Oh, want u, u kunt er gewoon bellen met de voedsel- en warenautoriteit of even naar de website gaan. Dat hebben wij ook gedaan. Ja, nou, dat hebben wij zeer regelmatig gedaan. Um, mijn leden ook. Maar nou, mijn leden komen de hele tijd tot de conclusie dat daar nou niet echt in staat um, dat echt alle containers gecontroleerd worden. Ook de containers die bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen of Hamburg aankomen. Um, ze weten ook niet of uh, de buitenkant van de container dan stralingsvrij is, maar de binnenkant van de container dat de vracht daar wel straling bezit. En ze krijgen geen bewijs dat, het, dat de container gecontroleerd is. Dus ze kunnen daar niet op afgaan. Richard van Buren van uh, de Voedsel en Warenautoriteit. Goedemorgen. Goedemorgen. de coördinatie-inspectiediensten uh, kunt u opheldering geven? Ja, ik zou graag de zorg bij de heer Van Doersburg willen wegnemen. Want er is een Europese verordening die uh, maakt... dat wij moeten controleren datgene wat er binnenkomt uit Japan... En Nederland doet zelfs veel meer dan dat. Wat wij verplicht zijn te controleren conform de verordening uit Brussel is de controle van voedsel en uh, diervoeders. En wij gaan zelfs zo verder. Wij controleren de schepen voordat ze de haven binnenkomen. Uh, op het moment dat het loods aan boord komt gaan wij al beginnen met de metingen. Dat is buiten gaat op zee. Ja, maar het is allemaal op... de buitenkant zeg meneer Van Doesburg. Ja, maar dat is geen probleem, want de containers uh, die, die, die worden gemeten uh, zowel op het schip als bij het lossen als bij het op de wegbrengen van de containers. En de straling die in de containers zit, die gaat ook door de, door de containers heen. Dus wat je meet is in principe de buitenkant en de binnenkant. Hebben wij een positief signaal, dan wordt de container apart gezet en gaan we kijken waar de besmetting op zit. Okay. Zit die aan de buitenkant of aan de binnenkant? Joost van Doesburg van de Evo, met u gerustgesteld... Maar... Gerust nou, ik zou graag willen dat de Voedsel en Warenautoriteit een ja, soort van garantie af kan geven voor alle goederen uit Japan. Um, maar ik heb nog wel een vraag aan, aan de Voedsel en Warenautoriteit. Um, ze geven wel op hun een, op een website aan dat je goederen, um, als je ze aan het uitladen bent, beter niet met blote handen kan aanpakken. En um, dat je het beste een, een stralingsmeter op je kleding kan dragen om de straling te controleren. Um, ja, um, dat geeft de Vlaanderen geen gerust gevoel, want dan denken ze, dus er is toch een risico ja. dat deze lading straling bevat. Ja, kunnen we ons voorstellen meneer Van Buren, dat lijkt dan overbodig. Nee, wat wij adviseren als arbomaatregel voor alle werknemers die bezig zijn met uh, deze containers, zijn de gewone werkkleding en handschoenen. Dus niet meer dan dat. En eventueel kan een uh, stralingsmeter uh, worden gedragen die alleen maar aangeeft achteraf met hoeveel straling je in contact bent geweest. Mm, maar, dat maar in principe impliceert... gaan we ervan uit ja. dat we alleen maar met werkkleding en handschoenen een afdoende veiligheid kunnen waarborgen bij de werknemers. Mm, maar is die controle nou waterdicht of niet? Want dat impliceert toch, als je ja, eventueel nog zo'n stralingsmeter kan dragen, dat dat niet helemaal het geval zou kunnen zijn. Nou, we hebben nu al drie weken ervaring met de metingen bij de luchthavens. Uh, want morgen komt weliswaar het eerste schip binnen... Maar de eerste vlucht vanuit Tokio en Osaka... die kwamen al twee dagen na, of na de aardbeving en de tsunami en het kernincident erin binnen. De ervaring die wij de afgelopen drie weken hebben opgedaan op de luchthavens... is dat er absoluut geen gevaar is. En dat er gewoon geen positieve partijen binnenkomen uit Japan. Ja, maar goed, u heeft het niet gevonden. Betekent dat ook dat het er dan niet is, die radioactiviteit? De Japanse overheid is uh, ook verplicht voor diervoeders en voedsel om de vergadering af te geven. Er zijn aardinstanties die dat moeten doen. En dat betekent dat de partijen gewoon verplicht moeten worden gemeten voordat ze uit Japan vertrekken. Meneer Van Doesburg, nog even van de Evo, of te gerustgesteld? Ja, um, ik zou het heel graag, uh, ik zou het heel erg fijn vinden als de voedsel- en warenautoriteit echt op zijn website zeer duidelijk zet dat bedrijven zich geen zorgen hoeven te maken... Ja. dat alle vracht voor 100% gecontroleerd moet worden... en dat ze daarom ook geen extra inspectiediensten zelf moeten inkopen... Eh, want dat, ja. Ja, dat dat toch niet noodzakelijk is... en dat de overheid dit voor 100% en waterdicht verzorgt. Precies. En dan een stempel op die container. Zit dat er nog in, meneer Van Buren? Nee, wij gaan die stempel zeker niet geven. Wij gaan het doen met de verklaring die Japan afgeeft. die bij de container zit. en dat de partij gecontroleerd is op straling. Michel van Buren van de Voedsel- en Warenautoriteit. en Joost van Doesburg van de EVO. Heren, hartelijk dank. Europees voetbal op radio 1.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 Gelukkig konden we Martijn helpen met vakantiekrachten die hij kan inzetten op de momenten dat hij ze nodig heeft. Ook fluitend de zomer door? Kijk op randstad.nl/slash vakantiekrachten. Ja, hoor, de IT-systemen liggen er weer uit. Problemen met uw applicatieperformance? Imor lost ze direct voor u op. Kijk op ketenbewaking.nl. Imor, de specialist in ICT-ketenbewaking.